12 uur. Het NOS journaal. Dus Otto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 Um, nou, die meneer horen we niet. Die is ontzettend geschrokken. Ik had eerst geen idee wat er aan de hand was, zegt hij. Totdat ik de stroomversnellingen zag. Journalist Kjeld Duits is in Tokio. Kjeld, is het ergste voorbij? Uh, nee, het ergste is eigenlijk nog uh, nu net begonnen. Omdat uh, de tyfoon net aan land is gekomen op het hoofdeiland van Japan, Honshu. En uh, deze tyfoon is bijzonder. Omdat hij niet langs de kust gaat, aan de oostkust zoals gewoonlijk... maar recht het land doorsnijdt en ook ontzettend langzaam is. Gewoonlijk uh, heeft het een snelheid van zo'n uh, 50 kilometer per uur. Maar deze reist maar zo'n 10 kilometer per uur. Dus het valt ontzettend veel regen voor een hele lange periode. Mm -hmm. Veel huizen zijn ontruimd? <tie> ja, er zijn inmiddels um, 185.000 woningen ontruimd. Dus je praat over zo'n 370.000 tot een half miljoen mensen die geëvacueerd zijn. Mm -hmm. en, en er zijn 420 vluchten geannuleerd. Zo'n 25.000 mensen zijn gestrand op vliegvelden. En mensen die zijn ook natuurlijk heel angstig omdat er overal overstromingen zijn. En ook stukken bergen naar beneden komen vanwege landverschuivingen. Nou, hebben we in maart de tsunami gehad in Japan. Staan de Japanners nu meer op scherp als er, als er zoiets gebeurt? Nou, het gebied waar dit plaatsvindt is een duizend kilometer verwijderd van waar de tsunami plaatsvond. Dus deze mensen zijn wat minder gevoelig, natuurlijk, wat dat betreft. Maar eh, ik denk wel dat min, mensen nu meer gevolgen geven aan een advies om te evacueren. En in het verleden zag je nog wel eens dat mensen dat in de wind slogen. Mm. Maar staan hulpverleners bijvoorbeeld eerder klaar? Eh, dat is zo'n beetje hetzelfde als eh, eh, de situatie gewoonlijk. Men is op tyfoons veel beter voorbereid dan op zo'n grote tsunami. dan in maart kwam. Dat was iets dat men eigenlijk helemaal niet had verwacht. Mm -hmm. nee. En eh, voorlopig zijn we nog niet van deze talas af, hè, zei jij? Nee, inderdaad. En het duurt pas tot vanavond laat in Japan voordat. Eh, de tyfoon er land verlaat, maar het is een hele grote brede tyfoon van zo'n 300, 500 kilometer breed. Dus het duurt nog tot en met dinsdag voordat de regen ophoudt. En eh, mensen hier die zeggen van ja, zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. Het lijkt wel alsof de regen nooit ophoudt. Het is nu al enkele dagen gaande mm -hmm. en het blijft nog enkele dagen doorgaan. Kjell Duits in Japan, dankjewel.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 De wereldkampioenschappen Roeien zijn nog geen groot succes voor de Nederlanders. In het Sloveense Bled is er nog geen medaille in de wacht gesleept. Toch is vandaag wel een positieve dag naar Niemeijer. Dat klopt. Het zou inderdaad aardig zijn als het Wilhelmus hier beneden mij een keer wordt gespeeld. Want het, met name de volksliederen van Engeland en van Duitsland... Nou, die kan ik ongeveer meezingen vandaag de dag. Maar het is toch een goede ochtend, je zegt het al. Want twee boten uit de zware mannensectie gaan uh, naar de Spelen van Londen. Laten we beginnen met de eerste boot. De B-finale van de Mannen 2 zonder met Nannesluis en Rogier Blink. Een hele spannende race voor deze twee Groningse roeiers van Gias. hebben zich ook eigenlijk los van de equipe grotendeels voorbereid daar in het noorden van het land. En ze eindigen uiteindelijk tweede. De Amerikanen komen er nog heel dichtbij in de laatste paar meters van die twee kilometer race. Maar aan het einde van de rit gaan zij naar de Spelen toe. Als zij tenminste in deze boot zitten. Want ze zeiden al, eigenlijk willen we in de Holland 8. Dus wie er in die 2 terechtkomt, in ieder geval gaat hij naar Londen. En dat geldt ook voor de mannen 4. Die, die roeiden in de halve finale, werd daar derde in. Ook dat was spannend. Een hele snelle start weer. Dat zien we bij veel Nederlandse boten. Het is de boot met Klaassen, met Klem, met Knappen en met Kai Hendricks erin. En die stijgen eigenlijk boven zichzelf uit op dit toernooi. Niemand had rekening gehouden met een plaatsing hier, misschien volgend jaar. Olympisch kwalificatietoernooi in Luzern, heel laat. Maar ze worden derde in hun race en gaan dus ook. En dat betekent dat zowel de acht, de vier als de twee bij de mannen richting de Spelen van Londen gaat. En dat betekent toch dat het wereldkampioenschap in een ander perspectief komt te staan. Want natuurlijk wil je graag medailles. Misschien dat het zo meteen nog kan met de vrouwen vier zonder de laatste keer dat die race wordt gevaren. Geen Olympisch nummer. Femke Dekkers slaat die boot voor. En dat zou er nog één keer een kans kunnen zijn op het Wilhelmus. Ze zijn immers wereldkampioen in die klasse. Aan de andere kant, de boot is volledig gewijzigd vergeleken bij vorig jaar op dekker na. En uh, dan moet je maar kijken wat er zometeen uh, uit gaat komen over een uh, kleine, dikke 10 minuten. En misschien morgen nog één Olympische kans bij de lichte vrouwen dubbel 2. Als die tweede worden in de B-finale. Want de A-finale haalden ze vanmorgen niet. Ragno Niemja bij het WK roeien. Tennisser Robin Hazen was vannacht dicht bij een stunt op de US Open. In zijn tweede ronde partij won hij de eerste twee sets van Andy Murray. Maar vervolgens ging het toch nog mis bij de Nederlander. Murray was uiteindelijk in vijf sets de beste. En daarmee zijn alle vijf Nederlanders in het enkel toernooi nu uitgeschakeld. Atleet Jurandi Martina zal morgen op het WK Atletiek niet in actie komen... voor Nederland op de 4 keer 100 meter estafette. Martina heeft te veel last van zijn linkerlies en schuine buikspier. Door die blessures moest hij zich gisteren ook al terugtrekken... voor de halve finales van de 200 meter. Er is verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Er staan twee files, op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Eemnes en Eembrugge, drie kilometer... En voor Amersfoort 3 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. Internetsites van de overheid zijn onbetrouwbaar... omdat het bedrijf dat de beveiliging certificeert is gehackt. Rusland veroordeelt sancties tegen Syrië... omdat die een oplossing zouden tegenwerken. En elf auto's in brand gestoken bij een autohandelaar in Drenthe. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1.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 Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, de Human en de VPRO. Max van Wezel. Een hele goede middag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. De dag dat de wereld veranderde. Het begin van een nieuw tijdperk. De Verenigde Staten verklaarden de oorlog aan het terrorisme en iedereen was in rep en roer. 11 september 2001. Tien jaar geleden boorden twee vliegtuigen zich in het World Trade Center in New York... eentje viel te pletteren op het Pentagon... en er stortte nog een vliegtuig neer... dat wellicht voor een kerncentrale was bedoeld. Een gebeurtenis waarvan iedereen zich nog herinnert... waar hij was op het moment dat je ervan hoorde. Deze week is er veel aandacht voor die dag... en voor de verstrekkende gevolgen ervan. En dat doen wij bij Argos ook. Zowel volgende week zaterdag als vandaag... Straks een gesprek met Sinan Kan van de Vara over zijn televisiedocumentaire over de achtergrond van een van de vliegtuigkapers. En nu kunt u luisteren naar de Nederlandse reactie, althans een van de voorbeelden daarvan. De oprichting van een speciale gevangenis, de terroristenafdeling in Vught. Waarom die er kwam en waarom hij deze maand weer sluit, werd voor u uitgezocht door Willem de Haan. Nou, je zit in een kamertje, de, je hebt een bed van plastic eigenlijk. Uh, het is gewoon net zo hard als een baksteen waar je op ligt. En, uh, om 6 uur in de ochtend uh, trek ze je, je dekens weg. Uh, tot zes uur mag je slapen en daarna mag je slapen zonder deken. Het is dus eigenlijk een soort opvoedkamp uh, lijkt het wel. Uh. Nou ja, in principe werd alles wat, uh, wat ze deden uh, bijgehouden. Hoe, hoe voelt iemand zich vandaag? Hoe gedraagt hij zich? Uh, is hij uh, sociaal in contact naar de bewaarder? Uh, wat, wat leest hij? Alles werd genoteerd op dagbasis. Ja, het, is een, het is een soort Big Brother house, uh, een proeftuin geweest, denk ik, voor de overheid om daar uh, te observeren. We mochten wonen buiten, maar ja, dat kun je niet echt uh, naar buiten noemen. Want dan zit je in een kooi van. Uh... Eén bij één uh, met een uh, ijzerhek om je heen en een ijzerhek boven je. En ja, dan zit je daar te luchten. Het is geen prettige omgeving om te zijn. Uh, absoluut niet. Het is, een strikt, het is een strikt regime. Het is een sober regime. En zo ziet het er ook uit. Ik was altijd blij als ik weer buiten stond. Um, het is niet leuk om er te zitten. Dat is, dat is duidelijk. Het is ook niet prettig om er te zijn. Je kan ook niet met de mede gedetineerden uh, babbelen of, uh, of elkaar groeten. Dat mag ook niet, je mag elkaar niet aankijken, het is, uh, ja, het is heel erg allemaal. Ik als, eh, als, als, als, als Nederlands staatsburger, als advocaat... Eh, ...dreigde ook te radicaliseren, om het maar te, zo te zeggen. Kijk, als mensen op deze manier zonder feitelijke legitimatie worden behandeld... ...dat eh, kan je niet accepteren in een rechtsstaat. Dat moeten wij niet willen. En, eh, dus ja, daar, daar krijg je op een gegeven moment wel eh, een vorm van agressie door ook. Ik mocht niks lezen. Ik was uh, letterlijk aan het uh, doordraaien. Uh, ik heb er ook een psychotrauma aan overgehouden. Ik ben ook onder behandeling van de psychiater. Iets meer dan een maand zat hij in de terroristenafdeling in Vught. Een Somalische jongen. Hij wil niet herkenbaar op de radio. Daarom hebben we zijn stem vervormd. 18 cellen kent de terroristenafdeling in Vught. Hoeveel daarvan op dit moment bezet zijn... wil het ministerie van Justitie om veiligheidsredenen niet zeggen. Volgens de advocaat van een van de gedetineerden... zouden er nog vier gevangenen verblijven. Maar deze maand gaat hij sluiten. De laatste gedetineerden worden overgebracht... naar een soortgelijke terroristenafdeling in Rotterdam. Nederland is het enige land in West-Europa... dat na 11 september ervoor kiest terreurverdachten bij elkaar op te sluiten. De overheid was bang dat terroristische gedetineerden... in gewone gevangenissen medegevangenen zouden ronselen voor hun strijd. Maar hoe sterk waren die aanwijzingen... dat terreurverdachten andere gedetineerden voor hun ideeën probeerden te winnen? En waarom worden deze gedetineerden in de terroristenafdelingen... aan een uiterst streng regime onderworpen? En wat is eigenlijk het effect daarvan? Argos over een discutabel gevangenisregime. Een lange laan door het uh, bosgebied uh, bij Vught, onder den Bosch. Dan kom je langs een kazerne. Dan rijd je recht af op het uh, Nationaal Monument, een groot gebouw van het kamp Vught uit de Tweede Wereldoorlog... en dan sla je linksaf en dan zie je opeens een enorme hoge muur... een meter of vijf, zes... met daar in die muur weer een grote poort... en daarboven staat justitiële inrichting Vught... met grote blauwe deuren waar personeel doorheen kan... maar waar ook de busjes met gedetineerden naar binnen kunnen rijden. Nou, Dit is de plek waar sinds 2006... In Nederland de terreurverdachten, zoals de leden van de Hofstadgroep... worden opgesloten op een speciale afdeling, de terroristenafdeling. Ik heb hemel en aarde bewogen om hier naar binnen te mogen. Om hier te kunnen kijken hoe die terroristenafdeling er nu eigenlijk uitziet. En voor een interview met de directie. Maar dat is zonder motivering geweigerd. Ik mag er domweg niet in. Even een klein stukje hier langs lopen. Er is niet een muur om overheen te klimmen. En als je dat probeert, dan kom je in die draden... waarvan ik niet weet wat voor draden dat zijn. Er nu een busje met een meneer. Ik heb helemaal niet gezien dat ik hier niet mag komen. Ik uh... mag hier gewoon niet lopen, hoor. Ik mag het ja, nou, ding gewoon uit. ding gewoon denk uit. Gewoon, uh, nou, ja? Nou, je mag niet naar binnen en je mag uh, buiten ook niet rondlopen. De gedachte dat terreurverdachten zich bezig zouden houden... met het recruteren van medegevangenen... duikt voor het eerst op in een rapport van de AIVD... de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De titel van dat rapport? Recrutering voor de jihad in Nederland. Van incident naar trend. Het komt uit in 2002. Daarin lezen we... Recruteurs begeven zich op plaatsen... waar zij potentiële recruten kunnen spotten. Bijvoorbeeld bij als orthodox bekendstaande moskeeën. Spotten vindt ook plaats in islamitische centra, koffiehuizen en vooral ook gevangenissen. Geïnterneerde moslimjongeren blijken een opvallende ontvankelijkheid aan de dag te leggen... voor radicale zendingsijver. Recruteurs tonen zich dan ook opmerkelijk actief in de richting van de huidige gevangenispopulatie. Voorbeelden noemt de AIVD niet in haar rapport. Maar begin 2005 dient zich dan toch een concreet geval aan. De jonge Marokkaan Bilal L. zit een gevangenisstraf van vier maanden uit... in het huis van bewaring in Maastricht. Daar zit hij, omdat hij Geert Wilders op internet met de dood heeft bedreigd. En in die gevangenis in Maastricht benadert hij tijdens het luchten... een medegedetineerde of deze zin heeft om deel te nemen aan trainingskampen in Afghanistan of Pakistan... in het kader van de gewelddadige jihad. Althans, zo staat het in het dossier. Deze medegedetineerde meldt het voorval aan een bewaarder. Die meldt het aan de directeur. En de directeur informeert het Openbaar Ministerie. En zo komt het dat kort na zijn vrijlating in de bedreigingszaak tegen Wilders... Bilal L. eind maart 2005 opnieuw wordt opgepakt... En nu vanwege dat recruteren. Het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso. Goedemorgen. In Amsterdam is donderdag opnieuw een terreurverdachte aangehouden, zo is bekend geworden. Volgens het landelijk parket heeft de man geprobeerd mensen te ronselen voor de jihad... en ook zou die mensen hebben benaderd voor explosieven. Deze 20-jarige Bilal L. is een goede bekende van justitie. Vorige maand kreeg hij nog een gevangenisstraf opgelegd wegens het bedreigen van Kamerlid Geert Wilders. Een fragment van het Radio 1-journaal van zaterdag 26 maart 2005. Radio 1-verslaggever Floris Harm kent Bilal van de eerdere strafzaak. In het Radio 1-journaal typeert hij de verdachte als volgt. Het is een jonge man van 20 jaar. Hij komt uit Amsterdam en heeft de Nederlandse nationaliteit. Uh, Bilal die verscheen netjes geknipt en, en, en ontspannen in de rechtszaal... En ja, en hij gaf dan inderdaad zelf wel toe. Ja, ik heb inderdaad radicale dingen geroepen op het internet. En nou, in ieder geval, hij zei van, ik heb, ik heb hem een beetje mee laten slepen. En hij begreep inmiddels ook wel dat het niet zo handig was. En, en dat Wilders erg was geschrokken over de tekst. Dus iemand die eigenlijk heel redelijk overkwam. Uh, ja, als, als dit, uh, de beschuldigingen van justitie nu kloppen... Uh, hè, dat hij dat toch in de gevangenis uh, duidelijk bezig is geweest... Uh, met het ronselen van mensen van de jihad... dan heeft hij in ieder geval heel vaardig staan acteren, kun je zeggen. Wilders, op dat moment nog lid van de VVD-fractie... en zijn LPF-collega Eertmans reageren alert. Een maand later, op 20 april, vragen ze minister Donner... of er niet een speciale gevangenis moet komen... voor dergelijke ronselende gedetineerden. De minister antwoordt op 9 juni, twee maanden later dus... dat hij daarover al nadenkt. Op dit moment laat ik inventariseren... wat de voor- en nadelen van een speciaal detentieregime zijn... Ik zal de Kamer over de uitkomsten hiervan informeren. Aldus minister Donner, die op dat moment juist een AIVD-notitie in handen heeft... waarvan de titel luidt Detentie van islamisten, risico's en tegenmaatregelen. Via een WOP-verzoek kwamen wij onlangs ook in het bezit van deze notitie. Van 23 mei 2005. Net als in het AIVD-rapport uit 2002 blijkt... dat er nauwelijks concrete aanwijzingen voor recrutering zijn. Wij citeren... De meeste leden van het Hofstad-netwerk... bevinden zich op dit moment in voorarrest. Het is volstrekt aannemelijk dat pogingen tot ronselen achter de tralies... zich in Nederland in versterkte mate zal voordoen... als de huidige verdachten worden veroordeeld. Ook tijdens het voorarrest heeft één verdachte... al pogingen tot werving ondernomen... De AIVD-notitie wijst op andere risico's van terreurverdachten in reguliere gevangenissen. Een uitstekend ingevoerde Britse zegpersoon gaf, op grond van ervaring in Irak-context, aan... vooral een groot risico te zien in verstrengeling van islamistische netwerken met de georganiseerde harde criminaliteit. Zulke netwerkverstrengeling kan immers als consequentie hebben dat aanslagen nog veel professioneler en dodelijker zullen worden. Maar het gezamenlijk bij elkaar opsluiten van terreurverdachten heeft ook risico's. Zo lezen we... De gevangenis kan dienen als ontmoetingsplek voor islamisten uit verschillende netwerken. Zij kunnen hun tijd in de gevangenis besteden om nader tot elkaar te komen. Dit kan leiden tot gemeenschappelijke plannen voor aanslagen. De AIVD-rapporteur komt dan ook tot een logische conclusie. Eenzame opsluiting zou in principe het drastisch afdoende antwoord zijn... Maar daartoe leent het Nederlandse rechtssysteem zich niet tot nauwelijks. De AIVD en ook de NCTB, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... kiezen uiteindelijk voor een aparte terreurgevangenis. Binnen de DJI, de Dienst Gevangeniswezen van het Ministerie van Justitie... is men het daarover niet eens. Dat horen we van een hoge anonieme bron binnen die dienst... We citeren: Sommigen binnen DEI waren daar geen voorstander van. Dat had te maken met de vraag of het concentreren van terroristen op één plek wel verstandig was, vanwege de mogelijkheden van onderling contact, samenswering, het beramen van acties, etc. Hoe groot was nu eigenlijk dat risico van recrutering door deze groep gedetineerden? We hadden daarover contact met een directeur van een penitentiaire inrichting... die een aantal van deze verdachten in zijn gevangenis had. Hij wil wel met ons praten, maar hij krijgt geen toestemming... van het ministerie van Justitie. We mogen hem wel anoniem citeren. Ik had bijvoorbeeld ook een aantal terreurverdachten in mijn inrichting. Dat verliep probleemloos. Ook van collega's hoorde ik geen verhalen over recrutering. Ik kan me geen enkel incident herinneren. Het was ook helemaal geen item voor ons. Opeens kregen we een notitie van het ministerie hoe we recrutering konden herkennen. Ik weet nog dat we daar destijds heel verbaasd over waren. We waren net zo verbaasd toen deze gedetineerden naar Vught werden overgeplaatst. De Groningse sociologe Tinka Veldhuis schreef in 2010... in opdracht van het ministerie van Justitie... een evaluatieonderzoek over de terroristenafdeling in Vught... En daarin gaat ze ook in op de besluitvorming hoe die afdeling er kwam. Hoe de besluitvorming precies is gegaan, ja, dat, daar heb ik geen zicht op. Maar het is, het is duidelijk dat DI in ieder geval heeft aangegeven... dat, het, dat zij nou ja, van mening waren dat het ook zonder een terroristenafdeling kon. En de NCTB heeft gezegd, nou ja, wij zien toch aanzienlijke na, uh, risico's bij reguliere opvang van deze gedetineerden... en adviseerden om een, een aparte terroristenafdeling te maken. Veldhuis bevestigt dus dat er die zomer verschil van mening was... binnen het ministerie van Justitie over de gewenste aanpak. Maar eind september 2005 sturen de ministers Donner en Remkes... een brief aan de Tweede Kamer... waarin ze de oprichting van die speciale terroristengevangenis aankondigen. Om recrutering en radicalisering in gevangenissen tegen te gaan heeft het kabinet besloten om de detentie van personen... met een terroristische achtergrond... te concentreren in een beperkt aantal inrichtingen. Op het moment dat justitie besluit tot een aparte terroristenafdeling... is er nog niemand veroordeeld... wegens het recruteren van anderen in detentie. De jonge Marokkaan Bilal El komt pas eind januari 2006 voor de rechter... en zal dan worden veroordeeld. Bilal zelf heeft overigens altijd ontkend zijn mede te hebben geronseld. Terug naar de terroristenafdeling. Om deze nieuwe vorm van detentie toe te kunnen passen... is justitie verplicht advies in te winnen bij de RSJ... de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming. Dat is een belangrijk adviesorgaan van de regering. En net als een deel van de dienst gevangeniswezen... vindt ook de RSJ een aparte afdeling voor radicale moslims niet nodig. Ook heeft de RSJ twijfels over wat nu eigenlijk recrutering is. Dat zegt Paul Mevis, lid van de RSJ. En tevens hoogleraar strafrecht aan de Erasmus Universiteit. Hij was destijds een van de opstellers van het negatieve advies. Het enkele feit dat iemand een bepaalde overtuiging heeft... ja, er komen allerlei godsdienstige politieke, wat levensbeschouwelijke overtuigingen in het gevangeniswezen... Voor het gaat erom hoe gedraagt iemand zich. En is dat zodanig dat dat gedrag... Legitimeert dat we um, uh, een optreden op zo iemand loslaten waarin uh, het kenmerk toch is dat hij minder vrijheden krijgt dan, dan gewoon. Wat is dan recruteren? Hè? Ja, dat is een van de. We hebben steeds gezegd als uh, uh, opvatting en gedrag, als dat een slectiecreter, moet dat selectiecriterum heel duidelijk zijn. Als je iemand wegens recrutering wil opsluiten, moet je wel precies omschrijven wat dat dan is, zegt Mevis. Maar het advies van de RSJ wordt genegeerd. Direct na de opening van de terroristenafdeling, in september 2006, selecteert de selectiefunctionaris van justitie de eerste kandidaat, die dan nog gedetineerd zit in het Huis van Bewaring in Rotterdam. Volgens de selectierapportage maakt de man zich daar schuldig aan wervingsactiviteiten. Een dergelijke passage komen we veelvuldig tegen als we de stukken bestuderen, maar die beschuldigingen worden door de advocaten van de betrokkenen telkens weersproken. We citeren uit de pleidooien van de advocaten voor de beroepscommissie van de RSJ. Klager ontplooit geen wervingsactiviteiten. De wervingsactiviteiten waarnaar in de selectierapportage wordt verwezen, zijn allerminst concreet. Klager verbleef in de Dordtse Poorten zonder problemen zo'n acht uur per dag met andere gedetineerden. Hierbij kwam hij in contact met gedetineerden met andere gedachten en overtuigingen. Klager sprak met hen, maar niet met de bedoeling hen aan te zetten tot terrorisme. Ten aanzien van mijn cliënt zijn er geen aanwijzingen van betrokkenheid... bij het actief verspreiden van zijn geloof... een radicale achtergrond of radicale contacten. Er worden tegen hem slechts algemeenheden naar voren gebracht. Het recruteringsgevaar als reden voor de terroristenafdeling... wordt vaak betwist. Maar in januari 2007 opent justitie een tweede terroristenafdeling. Deze keer in de gevangenis van Rotterdam. Gerard de Jonge is hoogleraar detentierecht aan de Universiteit van Maastricht. Wat was volgens hem de reden voor de oprichting... van die speciale terroristenafdelingen? In ieder geval uh, was de achtergrond niet een uh, overvloed aan, aan harde gegevens... over wat uh, terrorisme zou kunnen betekenen. Althans, uh, in de gevangenissen. Daar uh, wist men helemaal niks van. Ik denk uh, dat je terugkijkt kunt zeggen dat het een puur politieke beslissing is geweest... en de dienst de inrichting had geen enkele behoefte... aan de creatie van een nieuwe extra superbeveiligde afdeling. Waarom werd het dan toch gerealiseerd? Ja, maar justitie is, het zijn de ambtenaren en het is ook de politieke leiding. de politieke leiding heeft het natuurlijk voor te zeggen... en de ambtenaren hebben het toen verloren. Ja, want het argument was van deze groep gedetineerden... maakt zich schuldig aan recruteren in andere... Gevangenissen. Uh, hoe hard was dat argument? Ik heb geen enkel bewijs dat er uh, redenen voor waren. Plausibele, plausibele redenen voor waren. Als je spreekt over een vrees voor recrutering. Ja, vrees, dan moet je feiten voor hebben om te, om te vrezen. Maar het was meer een, een angst daarvoor. Of het is een, een middel geweest om de kiezers wat rustig te houden. Dat is mijn veronderstelling, ja. Plaatsing in de terroristenafdeling is niet alleen mogelijk bij recrutering, maar geldt ook voor personen die verdacht worden van, of veroordeeld zijn voor, een misdrijf met een zogeheten terroristisch oogmerk. Sociologe Tinka Veldhuis onderzocht de reden waarom gedetineerden nu uiteindelijk op de terroristenafdeling werden geplaatst. En wat blijkt? zegt Veldhuis. Het recruteren werd door de externe selectiefunctionaris wel genoemd... als argument, maar uiteindelijk werd niemand om die reden... daadwerkelijk in vrucht geplaatst. Er is een, de afgelopen jaren in de tijd, zeg maar, vanaf het moment dat het geopend is... dus vanaf 2006 tot uh, mid-2010 in ieder geval... is er niemand op die afdeling geplaatst... omdat hij of zij daadwerkelijk anderen aan het recruteren was. Dus iedereen die daar is geplaatst, die zit daar... omdat ze verdacht worden van het terroristisch misdrijf. Veldhuis trekt die conclusie nadat ze als onderzoekster van justitie... alle plaatsingsdossiers mocht inzien. En na gesprekken met selectiefunctionarissen in Vught. We wilden dat graag zelf controleren, maar justitie weigert ons inzage in die dossiers. De enige verdachte waarvan wij weten dat die wegens recrutering is veroordeeld... Bilal L. is nooit in Vught terechtgekomen. De betrokkenen werden dus niet in het uiterst strenge vucht geplaatst omdat ze recruteerden... maar omdat ze verdacht werden van een bepaald type delict. En dat is opmerkelijk. Plaatsing in een streng regime mag volgens de wet alleen als daar een individuele noodzaak voor is. Dat zegt Paul Meves van de Raad voor de Strafrechttoepassing. In het kader van een correcte en humane ten is dan van groot belang dat de noodzaak om zo'n regime op iemand toe te passen... dat dat vanuit de persoon van de betrokken gedetineerde eh, gemotiveerd wordt. Dat daar de grond ligt om iemand in een strenger regime te zetten. Deze persoon wordt in die en die situatie gehandboeid. Deze persoon wordt in die en die situatie contacten ontzegd. Deze persoon wordt in die en die situatie gecontroleerd en gefouilleerd. Wij vinden dat dat zo ingrijpend is, dat de eis van proportionaliteit meebrengt... dat je dan ook echt vaststelt dat iedere individuele persoon onder dat regime... Voor die noodzaak in aanmerking komt. De gang van zaken bij de plaatsing in de terroristenafdeling is ook in strijd met Europese gevangenisregels, zegt hoogleraar detentierecht Gerard de Jonge. Hij legt uit wat die regels inhouden. Dat alleen op basis van een uh, individuele risicotaxatie je in een bepaalde afdeling uh, dient te worden geplaatst. Dat is in Nederland altijd beleid geweest. Er is ook een eis die wordt gesteld in de Europese gevangenisregels... die zijn vastgesteld in 2006 door alle ministers van Justitie van de Raad van Europa. Dus dat betekent dat u zegt op het moment dat je een groep... vanwege verdenking van een bepaald delict of veroordeeld voor een bepaald delict... per definitie opsluit in een bepaald regime... dan maak je eigenlijk schuldig aan schending van Europese gevangenisregels? Ja, maar die schending van de Europese gevangenisregels, daar kan uh, de minister dan wel zeggen... en dat is wel eens gebeurd, Van ja, dat is geen, uh, geen bindend recht, dat is geen dwingend recht. Het is een aanbeveling, een recommendation van de Raad van Europa. En uh, het is geen wet. Aan de andere kant vergeet hij dan dat hij zelfs een handtekening uh, onder deze regels heeft gezet. En dat moet dus consequenties hebben ook voor, uh, voor het beleid. Ja, heeft u daar uh, het ministerie wel eens op aangesproken, dat soort tegenstrijdigheden... of op het oog tegenstrijdigheden? Uh, het is niet aan mij om de minister erop aan te spreken, maar uh, ik heb toch in, in publicaties regelmatig erop gewezen dat wel degelijk uh, men uh, uh, gebonden is aan deze regels. Alleen er wordt nooit gereageerd uh, van de kant van het ministerie op dit soort artikelen. Hoe ernstig is dat naar uw idee dat je dus die regels aan de ene kant ondertekent als Nederland zijnde, aan de andere kant zegt van op het moment dat je ze overtreedt zeggen ja, het zijn maar aanbevelingen. Ik vind het heel ernstig. Het zijn, uh, het, het, het zijn mensenrechten eigenlijk waar het over gaat... maar dan mensenrechten met betrekking tot de detentiesituatie. Uh, en als je dan denkt, nou, dat, zijn, dat is een mooie set minimumregels... maar uh, je wijkt ervan af, zodra jij vindt dat er een sprake is van een noodsituatie... dan zijn die minimumregels plotseling helemaal niks meer waard. Dat vind ik heel ernstig. Toen kreeg ik een uh, skibril op, zeg maar. Toen stond er een geblindeerde auto daarvoor klaar. Moest ik die geblindeerde auto in. Toen werd ik... Uh... Ja, overgeplaatst naar Vught. En toen ik daar aankwam, uh, kreeg ik handboeien om. En toen, uh, toen, ik, uh, toen werd ik naar de afdeling begeleid. Op de afdeling gingen mijn uh, ging dinskebril af. Toen brachten ze me naar mijn cel. Aan het woord is Mohamed H die een aantal maanden in Vught gevangen zat. Het fragment is afkomstig van een uitzending van het KRO-programma Reporter... uit april 2007. Familieleden schetsen in die uitzending een beeld van het regime... in de eerste maanden op de afdeling. Zoals de vrouw van Samir A. Ik was gewend om bijna elke dag te horen. Nou, elke dag eigenlijk. Soms, soms zelfs drie keer per dag. Nou, hij kon uh, vaak bellen. En uh, nu hoorde ik in één keer uh, drie maanden niks meer van hem. Ook geen uh, brieven, helemaal niks. Met contact was helemaal weg. De vader van Jason W. Ik heb lang als een half jaar niet meer kunnen zien... sinds de overplaatsing naar de terroristenafdeling. Ik ben afgewezen, maar de reden waarom stond er niet bij. Ik vind het uh, belachelijk. Ik ben de vader en dat is mijn zoon. Daar heb ik recht op om op bezoek te komen. Hij kan mij niet bellen. Ik kan hem niet bereiken. Ik wil graag weten hoe het met hem gaat. Dus dat doet pijn, ja. De zus van Soumaya S. Ze is een hele vlotte, vrolijke meid. En... Um... Als je een, een, een, voor een lange periode vastzit in een, in een, in een cel waarvan je, waarvan je twee uur per dag mag uh, luchten en bewegen... denk ik dat je op een, een of andere manier een keer toch uh, lichamelijk en mentaal uh, beschadigd wordt. En de ex-gedetineerde Mohamed H. Je moet je mond openen, je moet door je haar wrijven enzovoort. Zeg maar alle lichaamsopeningen worden uh, gecontroleerd. En je staat er dan naakt? Ja, ja, Hoeveel mensen staan er dan te kijken? Tien, acht, zeven. Hoe is dat? Het is uh, vernederend natuurlijk, zeker. En zusje is ook een keer, uh, uh, heeft ook een keer een rapport gekregen, omdat ze naar iemand heeft uh, gesproken. En dan mocht ze vijf dagen mocht ze niet recreëren. Wat ik echt heel erg vind, is dat mijn zoontje uh, pas geleden bij hem op bezoek was. En die had zijn vader anderhalve maand niet gezien, dus... Die had zijn vader echt gemist en die wilde bij hem op, op schoot uh, klimmen. En toen moest ik hem tegenhouden en hij bleef het maar doen. En ik moest dat kind maar uh, elke keer uh, tegenhouden dat hij niet bij zijn vader op... Uh, en de, uh, ja, soms zien de bewaarders uh, hoe, moeilijk het, uh, hoe moeilijk je het hebt. En dan is het niet van, nou, laat maar even, weet je, laat hem maar even bij zijn vader zitten. Nee, er wordt echt, nou ja, regels zijn, regels. Hij mag gewoon niet bij zijn vader op schoot. Volgens onderzoekster Veldhuis is het regime na een aantal jaren weliswaar versoepeld, maar de controle is nog altijd bijna totaal. Onderdeel van het regime is bijvoorbeeld dat alle activiteiten en onderlinge gesprekken worden vastgelegd op video en audio. Onderzoekster Tinka Veldhuis. Een van de uh, onderdelen van, uh, van het regime is bijvoorbeeld dat er, uh, dat er altijd uh, uh, zeg maar in alle openbare ruimte uh, op de afdeling... dat daar bijvoorbeeld de cameratoezicht hangt. Dus uh, gedetineerden worden... zodra ze uit hun cel komen... Uh, staan ze onder uh, zowel audio... als cameratoezicht. Um, het betekent ook dat bijvoorbeeld... dat er altijd nummerieke meerderheid... van personeel... Uh, moet zijn. Dat houdt in feite in dat er altijd bij één gedetineerde altijd twee of meer bewaarders aanwezig moeten zijn. De bewaarders die, die kunnen vanuit een centrale bewaarderswacht, om te zeggen, kunnen ze uh, zodra de gedetineerden samen in een bijvoorbeeld recreatieruimte zijn, dan kan de, kunnen de bewaarders die kunnen dat vanuit de centrale bewaarderswacht, kunnen ze dat per audio en per, dus met geluidsapparatuur, met videobewaking kunnen ze dat zien. De Amsterdamse advocaat Bart Nooit Gedacht... heeft een aantal cliënten die in de terroristenafdeling zijn geplaatst. Het personeel houdt dagelijks zogenaamde sfeerplaatjes bij... over hoe de gedetineerden zich gedragen. Bart Nooit Gedacht.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 In het eerste jaar worden de gedetineerden bij verplaatsingen binnen de afdeling, zodra ze van hun cel komen, standaard geboeid. Iets wat zeer uitzonderlijk is. Ook daarvoor geldt weer, daar was geen enkele noodzaak toe. Kijk, we moeten beseffen dat, uh, dat god met name voor de eerste uh, bewoners van de TA... dat die al gedetineerd zaten voordat die TA werd opgericht. En die jongens die zaten verspreid door het hele land in reguliere huizen van bewaring. Cliënten van mij stonden tafeltennissen met, met verdachten van totaal andere zaken. Er was niets aan de hand. Dat ging, ging goed. Uh, geen, geen negatieve rapportages, geen, re, geen rep, uh, maatregelen tegen hen getroffen. Dus geen prima, dus er was geen enkele reden. En vervolgens komen ze in die TA en worden ze daar eigenlijk onderworpen... aan een vorm van staatsgeweld die uh, ja, niet te begrijpen en niet te verklaren is. In de zomer van 2007 brengt een delegatie van het Europees Comité... in zaken de voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling... of bestraffingen, afgekort het CPT, een bezoek aan Nederland... Wat betreft het regime op de terroristenafdelingen... schrijft de CPT in haar rapport van december 2007... Gedetineerden dienen voordat de celdeur wordt geopend... hun in de cel aanwezige lepel, tandenborstel... en zelfs brillen te overhandigen aan het personeel. Na elk bezoek wordt de gedetineerde gevisiteerd en ze worden bij elke verplaatsing binnen de inrichting geboeid. De handboeien worden verwijderd bij bezoek van familie of advocaat en bij sport maar niet bij bezoek aan tandarts of arts. Dit is een aantasting van de waardigheid van de gedetineerden... en staat een goede arts-patiëntrelatie in de weg. Ook merkt de commissie op... Hoewel de gedetineerden recht hebben op één uur bezoek per week... merkt de CPT op dat het screenen van bezoek... zes weken tot twee maanden kan duren. Al die tijd is er geen bezoek mogelijk. In de loop der jaren is het regime in Vught wel versoepeld. Gedetineerden worden niet meer standaard geboeid als ze uit hun cel zijn... en er is meer ruimte voor onderling contact. Maar in een recent rapport van de Inspectie voor de Strafrechttoepassing... die dit voorjaar de terroristenafdeling in Vught bezorgt, lezen we... Fysieke contacten zijn tot een minimum beperkt. Contacten met advocaat, geestelijk verzorger, sportinstructeur en verpleegkundige... vinden achter glas plaats... Vanuit de personeelsgang die langs de luchtplaats loopt... bestaat de mogelijkheid de gedetineerde door het hek van de luchtkooi een hand te geven. In de praktijk komt dit zo nu en dan voor. We vragen hoogleraar detentierecht Gerard de Jonge... wat naar zijn idee de gevolgen zijn van zo'n behandeling. Dat betekent denk ik een uh, ontmenselijking. Uh, niet meer weten hoe je uh, fysiek met mensen kunt, uh, kunt omgaan... En het uh, betekent dat je daardoor alweer slechter uit de gevangenis zult komen... Dan je, dan je erin ging, omdat je dat niet meer kan. Zeker wanneer het lang duurt. Als je systematisch uh, uh, wordt beroofd van uh, zintuigelijke contacten... het gaat eigenlijk ver. Het gaat niet alleen uh, het knuffelen of handen geven of uh, zoenen van, van familie... maar het gaat ook om uh, geluiden, geuren, uitzicht enzovoort. Als dat bij elkaar opgeteld heel lang gaat duren... dan... Uh, kan er sprake zijn van wat genoemd wordt in de literatuur sensoren deprivatie. En dat betekent dat je eh, als, als een mol tegen het daglicht staat te knipperen... als je uit de gevangenis komt. Na de psychische effecten van het regime op de TA, de terroristenafdeling... is geen onderzoek gedaan. Wel is er door de Vrije Universiteit een onderzoek gedaan... naar het vergelijkbare regime op de EBI, de extra beveiligde afdeling... die al veel langer bestaat, sinds de jaren negentig, en ook in Vught zit... Gerard de Jonge. De vaststelling van deze onderzoekers is dat uh, de gedetineerden van de, de EBI die vertonen een verminderd cognitief functioneren. Dus ze kunnen minder helder nadenken, als ik het even in eigen woorden mag zeggen. Gedetineerden in een EBI en dat geldt natuurlijk ook voor de, voor de TA, denk ik... die slapen slecht. Sterker schommelingen in het, uh, in, in het uh, gevoelsleven uh, is aan zijn aangetroffen. Sterker dan bij andere uh, gedetineerden. Meer ups en meer downs... In het recente rapport van de inspectie van de sanctietoepassing... lezen we ook iets over de bezoekregeling... van één van de gedetineerden op de terroristenafdeling. Eén op de TA-verblijvende gedetineerde... heeft eens in de zes weken zogenaamd knuffelbezoek. Waarbij hij zijn kind, één per keer, maximaal vijf minuten mag vasthouden. Ik vind dat tergend. Je hebt heel erg veel dorst en je krijgt één druppel water. Zo, zo, zo zie ik dat. Ik vind dat uh, een verfijnde vorm van marteling in feite. Hè. Dat, laat het dan maar. Verbied het dan maar helemaal, zou ik zeggen. Want dit is uh, uh, buitengewoon frustrerend, lijkt, lijkt me dat te zijn. Een belangrijke vraag is natuurlijk... of het strikte regime in de TA leidt tot verdere radicalisering. Volgens advocaat Nooit gedacht is dat zo. Het effect was natuurlijk dat de uh, gedetineerden meer houvast kregen aan hun geloof. Eh, ik denk dat een, een, een, iemand die gelooft in een, in, een, in een god... en daar ook echt troost of, of kracht uit put... Uh, die zal zich daar makkelijker doorheen slaan... dan iemand die niet een dergelijke houvast heeft. Ik denk dat dat wel uh, gezegd kan worden. Het gevoel van on onrechtvaardig behandeld te worden... dat was een gemeenschappelijke ervaring van uw cliënten? Zeker, zonder meer. Ook onderzoekster Veldhuis wijst in haar rapport... op het gevaar van radicalisering door een streng regime. Maar dat is niet in alle gevallen gebeurd. Eén gevangene, Jason W., schrijft in oktober 2010... een open brief aan de Volkskrant waarin hij het geweld juist afsweert. Volgens hoogleraar De Jonge is er geen onderzoek bekend... waaruit blijkt of overtuigingsdaders wel of niet fanatieker worden... door een streng detentieregime. Maar voor de overheid is die vraag ook niet zo relevant, zegt hij. Het effect is vooral een effect op het publiek. Een soort van idee van, nou wees maar gerust zitten nu vast, kunnen we kunnen niks meer doen. Dat is denk ik het korte termijn effect dat ook beoogd wordt. Lange termijn effecten, nogmaals, die zijn niet bekend. Maar daar maakt de overheid zich ook niet zo geweldig zorgen over. Ja, maar stel nu dat het effect van deze vorm van detentie is... dat de mensen die er gezeten hebben nog veel radicaler zijn geworden... Ja. Stel voordat er een incident plaatsvindt, iemand die komt heel slecht uit de, de TA en begaat een vreselijk delict. Ja, dan uh, wordt er gezegd van ja, we hebben al het mogelijke gedaan en dat heeft helaas niet geholpen. En dan wordt er een nieuwe maatregel getroffen, zo gaat het nu eenmaal. In een recente brief aan de Kamer van 1 april kondigt staatssecretaris Steven aan dat hij de terroristenafdeling in Vught, wegens de geringe bezettingscijfers, deze zomer sluit. Maar de concentratie van de enkele overgebleven veroordeelden... wordt voortgezet in de Schie in Rotterdam. De Tweede Kamer ging in 2006 zonder morren akkoord... met de invoering van de terroristenafdelingen. Maar PvdA-Kamerlid Jeroen Recour, tevens oud-rechter... wil nu van de staatssecretaris weten... waarom hij de speciale detentie van terreurgevangenen wil voortzetten. Ik wil concreet weten op basis waarvan hij het nou noodzakelijk acht om zo'n aparte afdeling tegen een hoop geld open te houden. Terwijl er ook blijkt er weer uit dit onderzoek dat u aanhaalde geen noodzaak voor is. En dan is alleen het argument, ja, omdat, we, omdat ze tot nu toe bij elkaar zaten, is er geen recrutering geweest, vind ik niet een goed argument. En als daar geen bevredigend antwoord komt van de staatssecretaris, wat dan? Dan zal ons standpunt zijn sluiten. En daar gaan we natuurlijk een politieke meerderheid voor zoeken. Nogmaals, het argument recruteren, het gevaar van recruteren als je ze op een gewone afdeling zet, is goed dat je erover nadenkt. Alleen als je naar kijkt en je kan het niet onderbouwen, je hebt geen argumenten, dan moet je het niet doen. Ja, u zegt destijds het voordeel van de twijfel, maar nu zijn we zover dat we moeten zeggen van misschien moeten we ermee stoppen. Als een staatssecretaris geen goede argumenten heeft en die heeft tot nu toe niet aangedragen, dan zou ik dat zeker doen. We hebben het ministerie van Justitie om een reactie gevraagd op de bevinding van de onderzoekster Veldhuis. dat er in de terroristenafdeling in Vught nooit iemand geplaatst is vanwege recrutering voor de jihad. Maar justitie laat weten dat ze geen mededelingen doen over individuele plaatsingen. Het ministerie wil onze vraag daarom verder niet beantwoorden. Aan deze bijdrage aan Argos werkte mee Willem de Haan, Wil van der Schans en Kees van de Bos. Argos, Radio ONJO. Nieuws over onderzoeksjournalistiek en onderzoeksjournalistiek in het nieuws. En deze rubriek maken we samen met de collega's van Onjo.nl... de website voor onderzoeksjournalistiek van de publieke omroep. Documentairemakers van de VARA en de VPRO hebben de krachten gebundeld... en brengen op maandag 5, donderdag 8 en zondag 11 september... op Nederland 2 de driedelige documentaire serie 9-11... de dag die de wereld veranderde. Aanstaande maandag staat de eerste aflevering gepland, de aanvliegroute. Een zoektocht naar de motieven van de vliegtuigkapers... en naar het waarom van de heilige oorlog van Al-Qaeda. Sinan Kan is een van de programmamakers. Dag Sinan. Dag, hallo. Je bent gefascineerd geraakt door één van de kapers, Syat Yara. Je hebt geprobeerd hem te portretteren... waar we maandag dus het resultaat van kunnen zien. Waarom Syat Yara? Nou, ik heb... Uh, naar de van de, de 19 kapers uh, gekeken. En uh, Ziad uh, had, had de achtergrond die ik zelf ook een beetje heb. Hij komt uit een seculier moslimgezin, uh, uit een warm gezin. Uh, heeft een goede jeugd gehad, geen jeugdtrauma's. En toch zat hij in het vliegtuig. Ja, ik en... wou net zeggen, waarom werd jij geen terrorist en hij wel dan? Ja, die vraag heb ik me ook gesteld uh, gedurende de zoektocht. Hè, wat... ...was dit mij ook, uh, ook overkomen. En het um, blijft eigenlijk nog steeds een, een groot mysterie. Ook uh, nu ik er helemaal in, in het uh, uh, verdiept ...is het zelfs nu na tien jaar moeilijk te verklaren. Oh Sinan, waarom, ik kom even ja? tussen beiden, want je bent heel moeilijk te verstaan. Bel je handsfree ja. of zo? Nee, ik nee. bel mobiel. En nu gaat het ook stukken beter. Oké. Okay. Wacht even, we gaan even door over jouw fascinatie voor ja. Ziad Jarrah. Hij kwam dus uit een seculier gezin, warm gezin. Uh, ja. kwam toch bij Al-Qaeda terecht. Wat ja. is de verklaring daarvoor? De verklaring is dat uh, veel dingen samenhangen met, uh, met toeval. Ik... Uh, ...had graag gewild dat er een groot complot achter zat... ...en dat alles tot op de millimeter was uitgerekend en uitge... Uh, dat, er, ...dat er een groot plan achter zit, maar het is niet zo. Het toeval was gewoon dat hij in Duitsland terecht is gekomen... Um, in, ...in Grijsland, in oost, oost, voormalig Oost-Duitsland... Ja. En dat hij uh, daarna in Hamburg is gaan studeren. En de andere leden van Hamburg zal daar eens tegengekomen. Het, hij... het is een heel menselijk uh, verhaal. Ik heb hem op dvd gezien. Het is ook een soort liefdesgeschiedenis, hè? Ja, absoluut. Het liefdesgeschiedenis met, uh, uh, met het, een Turks meisje uh, die IJssel heet. En uh, waar hij een verhouding mee heeft uh, gekregen. Het was ook zeg maar, de liefde van zijn leven. Dus eigenlijk... Er waren zoveel dingen om voor te leven. Namelijk een warm gezin en, en, en, en, en, en, en lieve ouders. Maar ook de liefde van je leven. En, um, en dat is een, een, een heel mooi verhaal. Ik heb de getuigenis van IJssel van gelezen. Ook 360 uh, pagina's. En dan zie je ook uh, hoe de relatie ook... Um, um, hoe, hoe moeizaam het ook af en toe ging. IJssel komt zelf uit een, uh, uit een vrij conservatief gezin heeft het heel moeilijk gehad uh, met de vader. De vader heeft daar zelfs op een gegeven moment... toen ze 14, 15 jaar oud was, teruggestuurd naar Turkije. Ja. Want hij dacht van, mijn dochter ontspoort hier in dit, uh, in dit Westerse land. En dat zij heeft daar in, in, in Turkije een soort zelfmoordpoging gedaan. Uh -huh. En daarvan is de vader heel erg geschrokken. En heeft vertel, gezegd, e nou... vertel even waarom uh, de liefde voor Aysel, want dat komt in de documentaire ja. voor... Uh, het uiteindelijk niet heeft gewonnen van de haat... van de verblinde ideologie. Um, waarom? Nou, het is in die zin... IJssel heeft eigenlijk alles geprobeerd. Zij dacht, nou, mijn liefde die zal het overwinnen van, van zijn jihadstrijd. Heel lang dacht ze ook dat ze die strijd uh, zou gaan winnen. Maar wat ik nu, uh, waar ik nu achter ben gekomen... is dat de jihad een zeer beïnvloedbare jongen was. Uh -huh. Die uh, heel erg onder invloed stond van Mohammed Atta ook. Chef um, dus uh, vliegtuigkaper. Ja, dat is de, de, de, eigenlijk ook een beetje de leider van de, van de Hamburgcel. Degene die het alles uh, heeft georganiseerd. Waarvan ook wordt gezegd dat Atta al vanaf dag 1 wist wat het plan was: namelijk de aanval met vliegtuigen op, uh, op Amerika. Sia um, stond te veel onder invloed uh, van Atta. En hij heeft toch een aantal keren geprobeerd om onderuit te stappen. Hij heeft zelfs nog een soort wanopspoging gedaan een dag voor 9-11, door heel hard uh, te rijden in Amerika met veel alcohol. Uh, maar hij, hij heeft er alleen een boete voor gekregen. Ziad was, denk... was eigenlijk de kaper met de, de meeste twijfels, zeg maar. Ja, er is zelfs een, een telefoontap uh, tussen Atta en, en, en een andere figuur van de Hamburgcel, waarin er wordt gezegd van, ja, die Ziad die twijfelt toch heel erg. En die twijfel komt ook vooral, zegt Atta... Doordat Ayssel weer bij, uh, bij hem langs is geweest. En, en um, Ziad twijfelde ook ja, heel erg. Hij wilde er eigenlijk uitstappen. Maar het is hem uiteindelijk niet gelukt. En het is hem ook niet gelukt om uh, het, uh, het vliegtuig het Witte Huis in, uh, in te vliegen. Ja, het is een heel dus uh, mooi sprookje van 1001 Nacht... maar toch met de verkeerde afloop, zeg maar. Maandagavond ja. op de televisie. Sinan Kan van de Fara. Dank je wel. Meer uh, informatie staat trouwens op de speciale website van onjo.nl http slash .onjo Straks trots in bedrijf met zoals altijd Peter de Bie en Tieneke Verburg... met daarin onder meer textielketen Zeeman wil een hip imago. Goed weekend. Morgenmiddag, kwart over twaalf.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 Met de gratis Nokia E6. Wel 0800-0105. Ook voor de voorwaarden. Kunstenfestival Grenswerk. Ontdek cultureel Enschede. 24 september tot en met 2 oktober. Kijk op beeldvanoverijsel.nl. Vanavond een nieuwe aflevering van Lang Levende TV met Jan Smit.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 Ga voor het complete festivaloverzicht naar rotterdamfestivals.nl Ik vind geschiedenis het leukst. Nee, meiden kunnen niet voetballen. Ik vind haagslag het leukste brood. Of door het wordt astronaut, of door het, het voetballer. Als niemand hem verdedigt, wordt Ahmad veroordeeld tot een enkele reis Afghanistan. Schuldig bevonden, terwijl hij hier geboren is. Geef om een kind als Ahmad. Kom ook in actie.